Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. minister van Defensie Hennis vindt dat ze niet hoeft af te treden... vanwege het kritische rapport over de dood van twee militairen in Mali. Die kwamen vorig jaar om het leven door een ongeluk met een mortiergranaat. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft Defensie grote fouten gemaakt. Hennis zegt dat ze wil aanblijven om herhaling te voorkomen. Premier Rutte is dat met haar eens. President Trump heeft de hulpverlening aan Puerto Rico makkelijker gemaakt. Het Amerikaanse eiland is zwaar getroffen door de orkaan Maria, de zwaarste in bijna 90 jaar. Trump heeft een wettelijke beperking voor buitenlandse schepen opgeheven. Normaal mogen die niet vanaf het Amerikaanse vasteland naar Puerto Rico varen, maar nu wel. Trump zegt dat hij dinsdag een bezoek wil brengen aan Puerto Rico. In het zuiden van Duitsland heeft een man in zeker vijf winkels babyvoeding met antivriesmiddel vermengd. Hij wilde de winkels afpersen. Volgens de Duitse politie is het gelukt om alle schappen op tijd te legen. De man is nog niet opgepakt. In een brief aan meerdere winkels en de politie heeft hij gedreigd nog meer voedingsmiddelen te vergiftigen. De grote computerstoring bij vliegtuigmaatschappijen is opgelost. In verschillende landen waren er enkele uren problemen bij het boeken van vluchten en inchecken. Daardoor liepen 25 KLM-vluchten vertraging op. De maker van het boekingssysteem zegt dat de problemen werden veroorzaakt door een netwerkstoring. Bayern München heeft trainer Carlo Ancelotti ontslagen. De Italiaan wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van de laatste tijd, waaronder de 3-0-nederlaag gisteren tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Ancelotti begon ruim een jaar geleden bij Bayern München. En onder zijn leiding werd de club opnieuw landskampioen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er kan een enkele bui voorkomen. Vanavond en vannacht blijven wolken en opklaringen elkaar afwisselen. Morgen eerst geregeld zon. Later meer bewolking, gevolgd door buien. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal, maar bij Rotterdam niet. Daar zijn nogal wat problemen op de A15 en de A20 na ongelukken. Op de A15 vanuit de Europoort bijna twee uur vertraging voor de Botlektunnel. Twee rijstroken zijn dicht. Het zou niet al te lang meer moeten gaan duren. De brug is geen alternatief, want die is al uren dicht, de Botlek brug vanwege een technische storing. Op de A20 Breda-Rotterdam, 20 minuten extra bij de Van Brinoor brug. Op de A20 Gouda, Hoek van Holland, drie kwartier in de file bij Rotterdam-Krooswijk. Na een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht vanuit Gouda. Dan de A27 Almere-Utrecht bij Nieuwegein, 12 kilometer. En de N218 Europort Spijkenisse, een half uur in de file tussen de N57 en Heenvliet. Tot zover de verkeersinformatie.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 met Hans in de Middag. En wat kan u in het tweede uur nog verwachten? In ieder geval de gouden oude van de week... om kwart over vijf. om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart verzet... de bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En niet te vergeten... veel nieuws over onze badplaats. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel plezier... Shuns time and fire like every day. Like, yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The black bees are keep the pokey fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say so, yeah.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 kledingverkoop. September gaf ons al een voorproefje van de komende herfst. Dus misschien heeft u al een mis, misgegrepen in de kledingkast van uw kinderen. Want zijn de broeken van vorig jaar nu echt te kort? En een extra jas voor een leuke prijs is wellicht ook een goed idee. Dan komt het goed uit dat de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop... op kinderdagverblijf pippeloentje aan de burgemeester na Wijlaan... dit keer extra vroeg is. Al op 1 oktober. En het is dan ook zeker de moeite waard om aanstaande zondag een kijkje te nemen. Van 12 uur tot 4 uur hangt het kinderdagverblijf vol met kinderkleding van populaire merken voor tenminste de helft van de prijs. Veel kinderen houden niet van het slenteren door de stad. Winkelen in geluid. Maar op Pimpeloentje rekenen ze alvast op een groot aantal vaste bezoekers. Die inslaan voor het hele seizoen. Want daar is het altijd gezellig. En ontspannen winkelen in een fijne omgeving. Voor kinderen en volwassenen. voor een golden oldie uit uh, 1973. En dat is Albert Westerlaken, ofwel Albert West. Hij werd in 1963 op 14-jarige leeftijd zanger... ...van het Brabantse dansorkest The Shuffles. En in 1973 coverde hij de hit van Brian Highland... Come a Lately, Guinea Come Lately. Een heerlijk rustig liedje. Op 4 juni 2015 overleed de in Rosmalen woonachtige Albert West, op 65-jarige leeftijd... na een week op de intensive care te hebben gelegen als gevolg van een aanrijding. Hij was in botsing gekomen met een wielrenster en had daarbij hersenletsel opgelopen. De middag stond er aanvankelijk een afspraak in de agenda voor een nieuwe cd. Hij ligt begraven in Rosmalen. En hier komt Ginny Come Lately.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 You no. a couple Lacht 24 uur per dag. Dit is IFM. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege het bronstijd onder de herten... in de Amsterdamse waterlijn in wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Tijdens Zandvoort Gold Wild worden er verschillende activiteiten gehouden... kunt u genieten van diverse wildmenu's... en kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort aan zee... met eigen ogen van dichtbij ervaren... Want tijdens de burnwandelingen ziet u niet alleen de natuur. U trekt met een gids de waterleidingduinen in op zoek naar herten. Gezien de grote populatie in dit gebied loopt u deze keer zo zeker tegen het lijf. Waarna u met eigen oren het burn hoort en kunt u aanschouwen... hoe de herten met fysieke geweld met elkaar aangaan. Een unieke ervaring. Maar ook de wandeling en ruitersafari ruiter voor winzend gebieden zijn onvergetelijk... Hoe goed en hoe vaak hebt u nu van dichtbij echt Europese bijzonders gekomen? Als klap op de vuurpijl komt u naar de Wild Drive Bioscoop op het circuit Zandvoort op 20 oktober. De website is www.zandvoortcoachwild.com en het telefoonnummer is 023 5717 947. Against to wrong, She will try To hold down to the gold A woman without a man Meer. Zomer of hartje winter. Het weerbericht luidt als volgt. Het was vanochtend bewolkt en een gebied met lichte of matige regen trok van zuidwest naar noordoost over het land. Vanmiddag breekt soms de zon door en wordt het droog op vele plaatsen. Verspreid is er nog wel een enkele bui mogelijk. Met de middagtemperatuur van tegen de 20 graden en weinig wind is het vrij aangenaam. Morgen wordt het warmer met 20 tot lokaal 24 graden. Eerst schijnt het zon geregeld, later raakt het bewolkt en wordt het nat. In het weekend is het een stuk frisser. En de regen en het regent af en toe. naar het leukste radiostation van Nederland. Om het Centrum van Zandvoort mooier en aantrekkelijker te maken... is recentelijk een nieuwe werkgroep opgericht. De werkgroep gaat onder initiatieven om het centrum op te pimpen... in gesprek met bewoners, ondernemers en kunstenaars. Het college heeft hiervoor 10.000 euro per jaar ter beschikking gesteld. Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep bestaande uit schrijver Marco Termes... fotograaf Udo Gijsler... De kunstenaressen Marianne Rebel, Ellen Kuil en Hille Jansen en streetartiest Niek Drommel een start gemaakt met de kippentrap. De trappendoorgang vanaf het halverwege de zeestraat richting het centrum. De bedoeling is om van het typisch Zandvoortstraatje een kunstenaarstraatje te maken. Naburige eigenaars zijn bij dit initiatief en hebben al toestemming verleend om hun eigendom te verfraaien. Er komt een muurschildering in het Zandvoortse stijl. Ook wordt de trap geschilderd en komt er een gedicht... geschreven door Marco Termes op het openstaande kanten van de trap. De werkgroep gaat eerdaags beginnen... aan het beschilderen van de witte muur aan de westzijde. Ook is er een plan om de buitendukkant van de garages... aan de onderkant van de kippentrap meer cachet te geven. Met de eigenaars zijn hierover al afspraken gemaakt.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 7 oktober organiseren de Beatspopzingers alweer voor de 11e keer de Korendag Zandvoort. Zoals elk jaar hebben ze een thema en voor deze keer is het Made in Holland. Een gezellig thema, daar kan je alle kanten mee op. Wat houdt dit in? Er zingen 22 koren die uit alle delen van het land komen. De protestantse kerk en de kerktuin zullen ook weer een meter van Fose ondergaan, evenals de ruimte waar de koren in zingen. De, mooie, de moeite waard om door nu even een kijkje te komen nemen. Wat is nou echt Hollands? Rood, wit, blauw en oranje. Natuurlijk. En wat dacht u van kaas, koeien, tulpen, drop, stroopwapels, bitterballen enzovoort? Dat was blauw, poffertjes, water en niet te vergeten, Sinterklaas. Zegels sparen, kroket uit de muur eten enzovoort. U kunt waarschijnlijk zelf ook nog wel eens iets leuks bedenken. Genoeg keus om voor weer een leuke dag van te maken. En dat gaan we zeker doen. Om half elf starten, we, starten ze met de opening en die zal hilarisch zijn. Ze zeggen toch wel, doe, maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nou, dan moeten we hier maar eens komen kijken. Daarna zullen de koren ieder, zo, een 25 tot 30 minuten... een spetterende optreden geven en verder zal het een dag vol verrassingen zijn. Wat wij u wel al weten en waar wij heel erg blij mee zijn... is de beatpopzingers weer afsluiten. En deze keer samen met het popkoor The Voice Collective... Uitheemsteden. Dat wordt echt een kraker. Ook is er een koek en sopie, waar u koffie, thee... lekkere chocolademelk met slagroom, een stroopwafel... of een lekker broodje hagelslag kunt kopen. Ook is er, in de kerktuin, een hele kleine vrijmarkt. Leuk om even te snuffelen en wat leuks voor weinig te kopen. Ze sluiten af om 10 uur en de entree is gratis. Zet alvast 7 oktober in uw agenda en houd de krant onze site www.zingenazandvoort.nl of de Facebookpagina Korendag Zandvoort, Zingen aan Zee in de Gaten... voor meer info informatie. En graag tot dan. Te laat, dat het ons om hetzelfde gaat, hoeven wij niet. I we het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Van 28 september tot en met 4 oktober. De Lego Ninja film in 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag om half 2. En de intra is 6 jaar. Dikkertje Dap, dat is een nieuwe film. Woensdag om half 4, alle leeftijden. 100% Coco. Laatste week, zaterdag en zondag om half 4, ook alle leeftijden. Kingsman, The Golden Circle. Dinsd donderdag en dinsdag. Van 8 uur en in 3 is 16 jaar. Cinema Nostalgie, Victorious House. Dinsdag om half 2, 12 jaar. Filmclub The Promise, genocide van Turkije op de Armenen. Woensdag om half acht en 12 jaar. En dan hebben we ook nog Ladies Night, Home Again met Reese, Reese Witherspoon. En dat is 2 november om half 8. Ik wil nog even terugkomen over 7 oktober. En dat is dan die beruste, bewuste Korendag in Zandvoort. Volgende week donderdag hebben we een speciale uitzending van, deze, van dit programma. En daar komen er wel uh, twee dames. Marijke, uh, Marijke en, en nog één. Die komen hierheen. En die komen vertellen over Korendag. En als het goed is, dan hebben we ook opname gemaakt van de, uh, het opbouwen van het podium. En al die dingen die daar gebeuren. Want ik nou, kan u verzekeren, er is een hoop werk te doen. Dus ik zou zeker volgende week luisteren... en dan hoort u eh, Marijke en José hoort u dan samen vertellen over Korendag... hoe het ontstaan is en hoe het item ontstaat enzovoort. En dan hoort u ook wat meer welke koren. Maar ik zou zeker de 7e oktober vrijhouden... in ieder geval om s'avonds te komen kijken in de kerk. Want gezellig, dat is het zeker.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 I've traveled the world, and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. Mm -hmm. I could fall, or I could fly here in your airplane, and I could live, I could die hanging on the you say and i've been known to give my all and lie awake every day don't know how much i can take so don't call Ik wou nog iets vertellen over een, een, een programma van ZFM. En dat wel op Goedemorgen Zandvoort. En dat wordt live gedaan vanuit Hoog Hotel Hoogland. En het programma voor aankomende zaterdag is tien over tien. Het kwartaalgesprek met de burgemeester Niek Meijer. Dus die is weer terug. Om tien uur veertig. En dat weten ze nog niet zeker. Dat is nog onder voorbehoud. En om tien over elf. Het conceptverkiezingprogramma VVD. VVD van Roy Dongen. Dan hebben we om vijf voor half twaalf de duinwachter verteld: Gerard Scholte. Dus bijzonder interessant. Dus ik zou zeker luisteren. Twee uur, Hans en de middag zitten weer op. Ik wens u in ieder geval een hele prettige avond. En uh, graag tot morgen. Morgen ben ik er weer om uh, vijf uur. Ja, voor, uh, Han, voor het Zandvoort draait door. En ik hoop uh, dat ik u dat meer kan treffen. En uh, ik hoop dat Ronald en Toeter dan ook weer zijn. Dan is het niet zo eenzaam in de studio. Ik wens u in ieder geval een hele prettige avond. En graag tot morgen.